Case gerookt met het NOS-journaal. Het proces over de decembermoorden in Suriname... dat morgen opnieuw zou beginnen, is uitgesteld. Een van de rechters is ziek, zegt de advocaat van de nabestaanden. De zitting van morgen zou spannend worden. Duidelijk zou moeten worden of de rechters meegaan... in de opdracht van president Boutersen aan het OM... om de zaak stil te leggen. Boutersen is de hoofdverdachte in de zaak. De zitting is nu vandaag tot januari volgend jaar. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval gisteren op een universiteit in Ohio. De groep deed de claim via zijn eigen persbureau. Een 18-jarige student verbonde in Columbus 11 mensen met een slagersmes voordat hij door de politie werd doodgeschoten. Vier mensen liggen nog in het ziekenhuis. De dader was een Somaliër met een permanente verblijfsvergunning voor de VS. Op zijn Facebookpagina zou staan dat de VS zich niet moet bemoeien met moslimlanden. De Rotterdamse haven wordt overspoeld met drugs. Dit jaar is al meer dan 12.000 kilo cocaïne onderschept. En daarmee dreigt 2016 een recordjaar te worden, zegt het Openbaar Ministerie. Ondanks de recordvangsten komen er nog veel drugs het land binnen. De bendes maken gebruik van corrupte havenwerkers en douanemedewerkers. De Europese Commissie heeft 1,8 miljoen euro vrijgemaakt... om ontslagen winkelpersoneel uit Overijssel en Drenthe aan nieuw werk te helpen... Het geld is bedoeld voor 800 mensen die hun baan verloren... door de faillissementen van onder andere Perisport en VND. Ze kunnen met het geld geadviseerd en geschoold worden. Michael van Praag is herkozen als voorzitter van de KVB. Van de afgevaardigden van de clubs stemde er 36 voor, 1 tegen... en 21 onthielden zich van een stem. Van Praag is daarover teleurgesteld en voelt zich geschoffeerd... door een aantal clubs. Hij begint aan zijn laatste termijn als voorzitter van de voetbalbond. Het weer het vriest vannacht 2 tot lokaal 7 graden, morgen overdag wint zachtere luchtterrein. Vanuit het noorden wordt het bewolkt met lokaal wat motregen. Het wordt 2 graden in Limburg tot 7 graden in het noorden. Dit was het. F Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Er staan op dit moment geen. Zin in Zandvoort! Zandvoort?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 Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. En ik heb twee uurtjes met heerlijke jazz voor u. Ik heb vandaag eigenlijk twee thema's. Um, in het eerste uur gaan we veel aandacht besteden aan John Coltrane. Ik kwam een mooie cd-box tegen van, zijn, uh, van een aantal van zijn uh, albums. En die cd-box was zelfs nog in mono opgenomen. Dus het is zeg maar de originele geluidskwaliteit van de LP's van destijds. En uh, daar zaten voor mij ook een paar nieuwe albums tussen... die ik nog niet kende, dus daar... Een aantal nummers van, maar ook uh, een paar andere nummers... die ik heb gevonden van uh, John Coltrane. In het tweede uur, een stukje van de eerste uur... gaan we veel aandacht besteden aan de West Coast Jazz. Uh, zeg maar de, de jazz die uit uh, de, ja, de westkust van Amerika komt. We spelen natuurlijk vaak ook uh, jazz... die van de andere kant van Amerika komt... waarin er veel zogenaamde bebop um, naar voren komt. En dit is wat... Lichtere jazz, maar net zo mooi en met net zoveel verschil en uitdagingen daarin als de East Coast Jazz. Het eerste nummer wat ik gedraaid heb is van um, een album dat heet Kind of Blue. Uh, het is gemaakt door Miles Davis met zijn uh, groep en het heet Blue in Green. John Coltrane die kwam na de Tweede Wereldoorlog terug uit dienst en uh, is toen in de muziek verder gegaan. Hij um, begon onder andere in King Colex. En heeft daarna ook jazz gestudeerd... bij de gitarist en composer Dennis Sandal. Hij begon op te treden in bands zoals met Eddie Vinson... maar ook met Dizzy Gillespie, Earl Bostick en Johnny Hodges. En toen hij um, zo in de zomer van 1955 uh, in Philadelphia... Aan het, uh, aan het optreden was en aan het studeren was... kreeg hij een telefoontje van Miles Davids... Miles Davis was, uh, was, uh, was bezig zijn band uh, op te richten. En uh, eigenlijk opnieuw op te richten. Uh, en vroeg John Coltrane daarvoor. En dat was eigenlijk de grote doorbraak voor, uh, voor John Coltrane. En daar heeft u net een eerste nummer van gehoord. Daarna is uh, John Coltrane zo rond 1957 gaan werken met Telonius Monk... En daar kwam ik een heel bijzonder album net van tegen, eh, namelijk een live album, Thelonious Monk Quartet met John Coltrane in de Carnegie Hall 1957. En dit album is eigenlijk heel bijzonder omdat het in Amerika eh, is opgenomen en het is toen opgeslagen in de Library of Cong Congress, waar de Amerikanen hebben zeg maar een, een, een, een bibliotheek eh, waarin zij eh, alle historische uh, muziekopnames die ze van grote waarde hechten opslaan. En dit album was deze opname was eigenlijk vergeten. En een paar jaar geleden kwam de, uh, de, ja, de, de, het hoofd van het laboratorium daar um, Larry Applebaum, die kwam uh, een aantal tapes tegen toen hij de tapes zeg maar, wilde gaan digitaliseren. En daar zat deze opnames ook, uh, ook bij. En u gaat luisteren naar een nummer um, dat heet Monksmood. Thank <laughs> you. Ik luisterde naar John Coltrane samen met Thelonious Monk, een opname van bijna 49 jaar geleden. November 29, um, 1957, in de Carnegie Hall. John Coltrane heeft niet lang met Thelonious Monk opgetreden. door allerlei contractueel uh, gedoe. en hij is daarna eigenlijk uh, verder gegaan en heeft nog veel meer prachtige muziek gemaakt. Het volgende nummer wat ik ga draaien komt van het album The Blue Train, ook in 1957. Hij speelt erop samen met uh, Lee Morgan op trompet... Curtis Fuller op tromboon... Kenny Drew op piano, Paul Chambers op bass... en Philly Joe Jones op drums. U gaat luisteren naar het gelijknamige nummer Blue Train van John Coltrane. John Coltrane met The Blue Train. Het volgende nummer wat ik ga draaien... komt van het album De Avantgarde uit 1960. Uh, John Coltrane speelt hierop uh, samen met Don Cherry. En het album wordt ook aan hun beiden eigenlijk opgedragen... omdat uh, Don Cherry, de trompetspeler... ook een hele grote rol speelt in dit, uh, dit album. Uh, John Coltrane is natuurlijk veel bekend om zijn uh, tenorsax spel, Maar op dit album speelt hij sopraansax op het nummer wat ik nu ga draaien. En dat nummer dat heet The Blessing. John Cherry en John Coltrane met The Blessing. Mm -hmm. Het was eigenlijk een free jazz style. Veel van deze nummers op, uh, op dit album, de avant-garde... zijn ook uh, geschreven door Ornette Coleman... die een, natuurlijk een hele grote bijdrage in de free jazz heeft geleverd. Het feit dat uh, John Coltrane deze nummers opnam... leidde ook tot veel discussie. En um, het grappige is ook dat zo rond deze tijd... John Coltrane um, veel... Uh, ja, veel werk van een tandarts uh, aan zijn gebied heeft gekregen. en dat, Daarvan zeggen mensen ook, dat heeft ook enorme invloed ge ge ge gehad... moet ik zeggen, natuurlijk, op zijn spel. Uh, wat misschien in dit album ook, uh, ook terug te horen is. Een ander album, even van voor die tijd, um, is het album Giant Steps. John Coltrane was al eind jaren 50, begin jaren 60... echt in het hoogtepunt van uh, zijn carrière en nam heel veel albums op. Hij nam uh, op dat moment uh, Giant Steps op... terwijl hij ook aan het optreden was met uh, Miles Davis. En ze namen ja, eigenlijk binnen een periode van, uh, van drie weken... Namen ze twee grote albums op, Kind of Blue. En John Coltrane nam zijn eigen album op Giant Steps. Hij speelt hierop samen met uh, Winton Kelly op piano... Jimmy Cobb op drums en um, Tommy Flanagan op uh, piano. We gaan luisteren naar het nummer Spiral... Giant Steps. John Coltrane heeft natuurlijk heel veel instrumenteel werk opgenomen. Hij heeft uh, echter één album opgenomen met een, uh, met een vocalist, Johnny Hartman. Hij kende Johnny Hartman uit de periode dat uh, ze samen bij Dizzy Gillespie speelden. Om precies te zijn, eind jaren 40, 1949. En um, John Coltrane wilde graag een album opnemen met een vocalist... Johnny Hartman werd benaderd en hij uh, was een beetje aarzelend... maar hij is toen, uh, toen gaan luisteren naar een optreden van John Coltrane... in Birdland in New York, uh, om te kijken of ze iets uh, konden bedenken. En na de show zijn John Coltrane, Johnny Hartman en McCoy Tyner... Um, samen gezitten en hebben ze uh, besloten om uh, samen te gaan werken. Hebben ze tien nummers uitgekozen en hebben ze een album gemaakt... dat heet... Uh, John Coltrane en Johnny Hartman. En daarvan ga ik draaien het nummer My One and Only Love. <middels> Such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. My one and only. Coltrane en John Hartman. Tijd voor het tweede deel van, uh, van de thema's van vandaag... namelijk de West Coast jazz. jazz. West Coast Jazz staat eigenlijk voor de stijlen van jazzmuziek... die zich ontwikkeld hebben rondom Los Angeles en San Francisco... in de jaren 50. Het wordt vaak gezien als een, uh, een ja, subgenre van de cool jazz... maar uh, het heeft eigenlijk ook wel zijn hele eigen stijl ontwikkeld. Het begon eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog waarin uh, in, in die regio ook een grote muziekscene was... Met, um, uh, met onder andere Jeff Jelly Roll Morton, Kit Ory. En na de Tweede Wereldoorlog is Norman Grants daar begonnen... in Los Angeles met uh, Jazz at the Philharmonic. En in 1947 um, organiseerde Woody Herman een, uh, een nieuwe band. En dat was zijn Second Hurt Band... Deze groep um, bevatte bijvoorbeeld de tenorsaxofonisten Stan Getz, Soot Sims en Herbie Stewart. Um, en daarvan gaat u een nummer luisteren: twee nummers om precies te zijn. En uh, naast deze onder andere ook Gene Emmons op, um, op saxofoon, uh, Shelley Mann op drums, nog uh, veel, uh, veel meer artiesten. Ik heb hier een enorme lijst voor me, maar ik ga ze niet allemaal opnoemen. Behalve de vocalisten, dat is Mary Ann McCall. U gaat luisteren naar twee nummers. Het komt van het album Keeper of the Flame van Woody Herman uit 1948. Het eerste nummer heet I Got It Bad and That Ain't Good. En het tweede nummer heet Early Autumn. Woody Herman.